Het weer bewolkt en regenachtig. In het Noordoosten ook natte sneeuw. De loop van de nacht vrijwel droog. Temperatuur loopt op tot een graad of 7 vannacht. Overdag bewolkt en vooral later middags en avonds regen. Het wordt rond de 11 graden. Er staat een stevige zuidwestenwind met kans op zware windstoten. Ook zondag regen en wind, maar ook wat frisser. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Blap, blap, blap, blap. I it, fuck I can drop it, zip and zip it.